Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de buurt van het Italiaanse eiland Lampedusa worden 21 migranten vermist... nadat hun boot was omgeslagen. Drie van hen zijn kinderen. De Italiaanse kustwacht zoekt met schepen en vliegtuigen naar de vermisten... Zeven mensen werden gered, het zijn Syrische mannen. Volgens de Verenigde Naties is hun toestand kritiek, er zouden familieleden zijn verloren. De Syriërs zijn naar Lampedusa gebracht. De mannen zeggen dat hun boot kapseisde toen het slecht weer werd, onderweg van Libië naar Italië. De verdachte van de schietpartij op een middelbare school in Georgia in de VS is een scholier van 14, dat hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. De jongen is aangehouden, hij zou alleen hebben gehandeld. Waarom hij begon te schieten in de school is onduidelijk. De scholier wordt berecht volgens het volwassenenstrafrecht. Bij het schietincident in de Amerikaanse stad Weinder zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. Negen mensen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In de VS zijn scholen regelmatig het doelwit van schietpartijen. De Amerikaanse regering beschuldigt Rusland van inmenging in de komende presidentsverkiezingen. Een Russisch staatspropagandakanaal zou via een bedrijf in de VS duizenden online video's hebben gemaakt. Die moeten bereiken dat Trump de verkiezingen wint van de democratische kandidaat Harris. De VS hebben sancties en aanklachten aangekondigd tegen dat propagandakanaal. Italië heeft met de Europese Unie een overeenkomst bereikt voor verlenging van lucratieve vergunningen voor de exploitatie van stranden tot uiterlijk 2027. Daarmee wordt voldaan aan de eis van de EU om de sector open te stellen voor nieuwkomers. De openbare aanbestedingen moeten in juni 2027 beginnen, zegt de Italiaanse regering. Dan het weer, hier en daar regen en mogelijk nevel en mist. Temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen eerst bewolking en wat lichte regen. Vanuit het noordoosten op steeds meer plaatsen zonnig en warm. Het wordt 25 tot 29 graden. Dit was het NOS anyway Journal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Who's? Yeah. The night is hot. Please.